6 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In de politiek wordt bezorgd gereageerd op de problemen bij KPN. Het bedrijf sloot gisteren uit voorzorg 2 miljoen mailadressen af... nadat hackers privégegevens van ruim 500 KPN-klanten hadden gepubliceerd. De SP wil een spoeddebat, GroenLinks heeft Kamervragen gesteld... en de PvdA noemt de situatie ongehoord. Onder meer omdat KPN veel te laat de autoriteiten en klanten zou hebben geïnformeerd. In Utrecht komen vandaag zo'n 1500 leden van GroenLinks bijeen. Ze zullen op hun congres vooral praten over de politietrainingsmissie in Afghanistan. Er ligt een motie klaar die de fractie opdraagt om de steun aan de missie in te trekken. Maar de Kamerleden willen ermee doorgaan. Fractieleider SAP heeft laten weten wel tegen uitbreiding van de missie te zijn, zoals premier Rutte wil. Amnesty International roept Europese regeringen op het ACTA-verdrag niet te ratificeren. ACTA is bedoeld om illegaal downloaden en de productie van namaakartikelen tegen te gaan. Maar tegenstanders waaronder Amnesty vrezen dat het verdrag de rechten van burgers te veel inperkt. In tientallen Europese steden, waaronder Amsterdam, wordt vandaag tegen ACTA gedemonstreerd. Jaarlijks kan 100 miljoen euro worden bespaard op medicijnkosten van ouderen... blijkt uit berekeningen die het ministerie van Volksgezondheid heeft laten maken... Veel ouderen slikken vijf of meer medicijnen tegelijk die ze alsmaar krijgen met herhaalrecepten die nooit worden herzien. De onderzoekers pleiten voor een jaarlijkse APK voor medicijngebruik. Hoewel het autobezit toeneemt zal het brandstofverbruik in Nederland flink afnemen. Volgens brancheorganisatie BOVAG komt dat doordat nieuwe auto's steeds zuiniger zijn en ook doordat er per auto steeds minder kilometers worden gereden. In 2020 wordt er in Nederland ruim 1 miljard liter minder benzine en diesel getankt. Een daling van bijna 15 vergeleken met 2010. Het weer het is helder en koud met plaatselijk 13 graden vorst. Overdag zonnig met kans met op wolkenvelden. maximaal rond min 4 graden. Morgen gaat het vanuit het noorden dooien. Dit was het NOS Journaal. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht.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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van nachtvluchten van zaterdag 11 februari 2012. Met de welluidende titel Onheil versus Voorspoed. Vier zaterdagen lang een zoektocht naar de innerlijke wereld achter vele vormen van menselijk leed. Een reis langs de dappere weg terug. Na ongeluk, catastrofe of misdrijf. Een kijkje in de ziel van de overlever. Professioneel of ervaringsdeskundig ten strijde getrokken tegen rampspoed. Triomferend voorwaarts, sterker dan voorheen. Een kwartet gedreven gasten met oog voor herstel na schade. Ons tweede lot uit de noodlotterij is hoofd politieke zaken en persvoorlichting bij Amnesty International Lars van Troost. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het groot feest in huizen Troost. Want onze gast kwam op 16 februari 1962 ter wereld in Amsterdam. Hij ging naar het Atheneum, haalde zijn VWO-diploma en maakte carrière bij Amnesty International. Begin jaren negentig was hij namens deze organisatie die zich inzet voor naleving van mensenrechten... betrokken bij de onderhandelingen over de totstandkoming uh, van het internationaal strafhof. In de jaren die daarop volgden was hij werkzaam als coördinator politieke zaken, hoofdvluchtelingen, hoofdexterne betrekkingen... en heden ten dagen bekleedt hij bij Amnesty de, de positie van hoofdpolitieke zaken en persvoorlichting. Het Nachtvluchtenteam kijkt uit naar een maatschappelijk geëngageerd gesprek. Welkom, Lars van Troost. Dankjewel. Nou, uh, ja, laten we maar even beginnen bij het begin. Uh, hoe uh, laat ging de wekker vanochtend in huis uh, van Troost? Uh, hoe laat ging de wekker ook alweer? Uh, half vijf geloof ik, ja. Maar dat doet hij niet elke dag, hoop ik. Nee, dat doet hij niet elke dag. Nee. <laughs> het, uh, nee, uh, het kantoor van Emels, die is, uh, is vrij dichtbij. Ze is allebei in Amsterdam, dus uh, ik kan meestal op een heel uh, mooi tijdstip op. Ja, ja. Is het werk voor uh, Amnesty uh, een 9-to-5-baan? Uh, uh... Nee, niet, uh, niet echt. Um, het is meestal wat, uh, wat meer. Um, het is meestal wat langer. Het um, gaat ook wel in de weekenden door. Um, maar goed, je kan ook wel eens een half uurtje later beginnen. Ja, ja. Nou, okay. <laughs> kijk. Um, Even voor het goede prip. Laten we even ja. MSC International uh, goed neerzetten. Een organisatie die uh, hoe lang bestaat? Uh, sinds 1961. Oh, dus uh, een, een jaar ouder dan jij zelf bent. Uh, ja, MSC is iets ouder dan <laughs> ik. Ja. Ja. En uh, ja, mensenrechten, dat is uh, een van dat is het belangrijkste thema van MSC. Ja, het is een, begonnen als een organisatie die zich uh, inzette voor. Wat toen genoemd werd gewetensgevangenen. Ja, de, de oprichter van Amnesty, Pieter Bennison, die startte eigenlijk de organisatie, je zou kunnen zeggen, zonder dat hij het wist. Een, een groot artikel uh, in die Observer in 1961. Uh, een Britse zondagskrant. Uh, en uh, daarin schetste hij het lot van uh, een aantal mensen die gevangen zaten op, op, in verschillende delen van de wereld. Nou, in 1961 was de wereld natuurlijk nog. Uh, Redelijk overzichtelijk, althans dat vinden wij nu. Je had het Westen, je had het Oostblok, je had de niet gebonden landen. Om het even simpel te zeggen. En hij had zeg maar, zaken gevonden van mensen die in al die landen gevangen zaten. Vanwege het feit dat ze hun vrije mening hadden geuit. Nou, en, en eigenlijk is het dus begonnen als een organisatie om daartegen te protesteren. Dat soort organisaties bestonden toen wel al. Of dat soort campagnes liepen toen wel al. Maar die waren vaak gebaseerd op solidariteit. Ja, dus je had bijvoorbeeld een, een, een uh, al een, in, in Engeland een uh, campagne lopen uh, die gericht was op het verkrijgen van amnestie voor gevangenen in Spanje. Die gevangenen waren communisten en die campagne werd geleid gemaakt door de Britse Communistische Partij. Dus het was een solidariteit, mm -hmm. uh, zou je kunnen zeggen. En het nieuwe eigenlijk van Bennison was: die zei van, daar, daar moet je niet naar kijken. Je moet gewoon naar kijken dat er zitten mensen vast. Zitten. Uh, hun vrijheid is hun ten onrechte afgenomen. Ze hebben geen geweld gebruikt of gepropageerd. Ze hebben een mening die de overheid niet uitkomt. En in welk land dat is, in welk regime dat is... daar moet je niet naar kijken. En die campagne sloeg op de een of andere manier... zo begin jaren zestig uh, enorm aan... dat wat hij had bedoeld als... Een campagne van een jaar, werd een jaar later een, een, een staande organisatie. Uh, eerst in Engeland, daarna kwam Duitsland erbij. Uh, in Nederland probeerde men, het lukte niet helemaal. En vanaf 1968 ook in Nederland. Ja, uh, mensenrechten dus... Uh, uh... Ja, we, we praten dan natuurlijk in, in dat geval van, die, uh, van, van het begin, de, de wieg van uh, Amnesty. Dan praat je toch eigenlijk ook over politieke gevangenen. Ja. En, en, maar tegelijkertijd wil Amnesty niet een politieke organisatie nee, zijn? Nee, in de zin van dat je geen politieke keuzes uh, maakt. Nou. Dat is een van de, ja, voor mij altijd ook uh, aantrekkelijke dingen van Amnesty geweest. Kijk, Amnesty zet zich in voor wat ik daarnet noemde, gewetensgevangenen althans zo begon het, En dus die doet tegenwoordig ook veel meer, maar gewetensgevangenen waren mensen die hebben geen geweld gebruikt of gepropageerd. Er waren natuurlijk ook een aantal mensen uh, die bijvoorbeeld wel gewelddadig verzet hadden gepleegd of uh, dat hadden gepropageerd. Daarvan zei Amnesty dus ook niet, die mensen moet je als regering vrijlaten. die zou je niet mogen berechten. Nee, zei dus die, die moet je een, een eerlijk proces geven uh, en wel een beetje binnen een redelijke termijn. Uh, maar voor gewelddaden mag je op zich mensen berechten in welk politiek systeem dan ook. Uh, en ook daar, he, dus vandaar dat we wel de term politieke gevangenen mm -hmm. gebruiken. Het feit dat we voor politieke gevangenen werken. Maar wij kijken daar niet naar uh, over in, in, in dat systeem doen we het wel en in dat systeem doen we het niet. Uh, ik heb zelf altijd een, een leuk voorbeeld heb gevonden. Het is ergens in de jaren tachtig. Amnesty International met een rapport uitkwam over uh, mensenrechten schendingen in uh, Nicaragua. Toen daar uh, de Sandinisten aan de macht waren. Nou, De Sandinisten die konden altijd heel erg rekenen op uh, solidariteit vanuit uh, Europa. Ja. Uh, West-Europa en, uh, uh, en politieke partijen die solidair waren met de Sandinisten. En toen waren ook hier zo in de jaren tachtig nog uh, mensen echt een beetje boos op Amnesty. Dat wij nou met een rapport over de Sandinisten kwamen. Nou, ja, vond ik alleen maar mooi. Ja, ja. En ik zat graag voor hem, die in een panel om dat te verdedigen. Uh, want ik dacht, ja, daar gaat het juist om. Het, het gaat er juist om als je de mensenrechten wil verdedigen... dat je dat op een politiek onafhankelijke en onpartijdige manier doet. En dat betekent dat je, dat je niet kijkt van, bevalt dat regime mij? Is het een democratisch regime? Of uh, zitten daar partijen die ik uh, aardig of leuk vind? Nee, kijk, gewoon, wat doen ze? Mag dat volgens de internationale verdragen? Mag het niet? Moet je er tegen protesteren? En dat is wat uh, Amnesty nu al uh, 50 jaar doet, hè? Ja, dat is in ieder geval wat we proberen te doen. En daarnaast is natuurlijk ja. het werkterrein enorm uitgebreid. Het gaat tegenwoordig niet alleen maar meer over gevangenen... maar over ook over zaken als discriminatie. We uh, houden ons bezig met sociaal-economische uh, rechten. Dus dat is wel enorm uitgebreid. En privacy, hè? Dat, Privacy enigszins. Uh, Want ik hoor op, de, op het nieuws uh, dat Amnesty uh, uh, landen oproept om, om het acta... Uh, verdrag niet uh, ratificeren. Dat, dat is het verdrag dat zich bezighoudt met uh, uh, ja, auteursrechten. Uh, hè, dus je, uh, downloaden, piracy, dat soort dingen. Ja. Dat, dat is eigenlijk. Vrij ver verwijderd van. Uh, ja, maar van je, ziet begin. Het, je ziet het wel vaker. Uh, we hebben ons, uh, ook nog wel eens gekeken naar. Uh, zaken als uh, persoonsregistraties. welke, welke uh, gegevens delen overheden met elkaar. Uh, he, vluchtgegevens, mensen die op reis gaan. Uh, ligt dat ver weg bij die Nou, dat, ja, dat. weet ik toch niet. Je uh, moet bedenken dat. Uh, er tegenwoordig natuurlijk een heleboel informatie verzameld wordt. Over een heleboel mensen. Die wordt wel uh, gedeeld uh, door instanties met elkaar. Of die is makkelijk toegankelijk. Of overheden delen dat met elkaar. En je moet wel elke keer weer kijken... en waar gaan die overheden die informatie voor gebruiken. Ja, nou niet alleen overheden natuurlijk. Nu, uh, he, KPN heeft uh, kennelijk ergens een, een lek laten ontstaan in... Uh... In, in klantgegevens van 500 ja. KPN-klanten kun je het telefoonnummer, ja. uh, wachtwoorden op internet ja. vinden. Ja, uh, ja, dat zijn natuurlijk wel zaken. Uh, Amnesty is nog niet heel uh, actief uh, op, op dat terrein. Zeker niet een van de voorlopers uh, uh, als privacy-organisatie, zeg maar. Maar dat is wel iets wat wij natuurlijk wel scherp in de gaten houden. Waarbij het ook best een onderscheid kan maken tussen... Uh, waar gaan er dingen gewoon in bedrijfsprocessen mis. Ja, er zijn bedrijven daarvoor verantwoordelijk. Uh, maar je moet je even uitkijken met er al te snel een term als schending op gaan plakken. Uh, maar daar waar uh, informatie uh, ook vanuit bedrijven gedeeld wordt... of dat nou vrijwillig of verplicht is met overheden... die die informatie vervolgens ook weer gaan delen... ja, daar moet je, wel, uh, daar moet je natuurlijk wel op, op gaan letten. Ik bedoel, de overheden maken van dat soort... Informatie gebruik om zaken op te sporen, misdrijven op te sporen. Is daar iets tegen? Nee, daar is ik niet op tegen. Uh, maar je moet wel even kijken wat dan het misdrijf is. Er ja, ja. moet uh, wel een verhouding in verhouding staan. In China zit de strafwet toch net iets anders in elkaar dan in Nederland. En je zou toch een beetje willen uitkijken met het delen van informatie. Ja, ja. Wij gaan straks uh, heel erg veel uh, verder praten over Amnesty International... en alles waar uh, Amnesty voor staat. Uh, we gaan het nu even hebben over Lars uh, van Troost. 16 februari uh, 1962 geboren in Amsterdam. Ja. Altijd in Amsterdam woonachtig geweest. Ja, ik ben echt een wereldburger. Ik woon in Amsterdam. en Ik, uh, <laughs> ik heb er uh, altijd gewoond en ik zal er wel altijd blijven. Amsterdam woon. is toch de navel van de wereld. <laughs> um, wij hebben in... Uh, ons programma De Gewoonte om onze gast te trakteren op een historisch fragment. Meestal kijken we dan inderdaad naar de geboortedatum. Maar we hebben nu een fragment gevonden van 7 december 1962. Een stukje uitzending van Hilversum 2 van de VPRO. En dat, dat gaat over het werk van, van de internationale beweging Amnesty... de Nederlandse Stichting voor Gewetensvrijheid... waar je net al iets over, over zei, het woord gewetens... Ja. Uh, gevangenen. Uh, en dat was de, de voorloper van de Nederlandse afdeling van Amnesty... die, zoals jij zei, in 1968 is ja. begonnen. Uh, Amnesty zelf dus in 1961, dus net een, een jaar voordat jij ter wereld kwam. We gaan een stukje luisteren, uh, van, beluisteren van, dit, uh, van deze reportage. En de maker is Henk Theel. In artikel 18 en 19 van de rechten van de mens staan onder meer deze zinnen. Ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, van geweten en van godsdienst. Ieder mag vrij zijn mening openbaar maken. Op 10 december 1948 werd deze verklaring door de Verenigde Naties aanvaard. Nu, 14 jaar later, worden naar schatting 3 miljoen mensen... uit hoofden van hun politieke of religieuze overtuiging of activiteit... Gevangen gehouden. Waar zitten die mensen? We zijn zo gauw geneigd te wijzen naar het ijzeren gordijn en te zeggen daar, daarachter is geen vrijheid van meningsuiting. Daar worden mensenrechten geschonden. Bij ons gebeurt zoiets niet. Maar als u bij dat ons bedoelt het Westen, de westelijke wereld, dan vergeet u een paar dingen. Dan vergeet u de gebeurtenissen in het Franse Algerije van laten we zeggen een jaar geleden. En Spanje met zijn duizenden politieke gevangenen. <tog> In de gevangenis is Marcos Ana dichter geworden. Hij was 19 toen hij werd opgesloten. Hoe denkt een man na 22 jaar opsluiting aan het leven buiten de gevangenismuur? Wat zeggen hem de begrippen achter de woorden? Hij spreekt nog onze taal, maar hij weet haast niet meer waarover hij praat. Vertel mij wat een boom is. Vertel mij de zang van een water als het overzwermd door vogels. Spreek van de zee mij en spreek mij van de wijde wierook der akkers, van de sterren en van het luchtruim. Verhaal mij van een kimlijn zonder sloten en zonder sleutels. Vertel mij hoe de kus is van een vrouw. Geef mij het cijfer der liefde, ik heb het vergeten. Zijn de nachten nog doorbalsend met de hartstocht der gelieven, wevend onder het maanlicht? Of is daar enkel de kuil maar, de vage glans... Van de grafsteen, het zingen van de zerken. 22 jaren. Ik vergat reeds de maat van de dingen. Hun kleur, hun reuk. Ik schrijf nog op de tast van zee en van akker. Ik zeg nog bos. Maar ontschoten is mij de afmeting der bomen. Ik spreek om van dingen te spreken die mij zijn ontroofd door de jaren. Ik kan niet doorgaan. Daar naderen de voetstappen van een bewaker. Dat was het uh, historisch fragment. Een uh, fragment uit een documentaire van 7 december 1962, gemaakt door Henk Theel over de voorloper van Amnesty International Nederland. Uh, ik praat met uh, Lars van Troost, de, nee, het hoofd politieke zaken. En persvoorlichting. Ja. Um, hoe? Uh, wat? Wat is? Jij, jij hebt je hele uh, samenleven bij Amnesty gewerkt, toch? Nee, ik heb ook nog wel heel af en toe wat uh, tussendoor iets anders gedaan, maar ik heb ik heb heel veel bij Amnesty gewerkt. Ja. ja. Sinds 1985. Wat? Wat was jouw? Uh, wat was? Wat jou een Amnesty-man maakte? Um, ja, ik had het rare idee. Of uh, raar idee. Ik had het idee op de middelbare school. om. Uh, filosofie te gaan studeren. Uh, dat was eigenlijk niet zo'n raar idee. Want, nee, dat, want dat, was best een, dat was best een leuk studie ook. Er, er zijn uh, uh, mensen van naam die dat ook gedaan die dat hebben. Ook gedaan dat... hebben. Uh, ja. Ik wist wel. we spreken over de jaren tachtig. Ik wist wel. nou, dan ga je daarna geen. Uh, geen boterham mee verdienen. Dus dan moet ik daarna iets anders gaan doen. Uh, en op de een of andere manier trok. Uh, de commerciële sector en de overheid mij toen al niet zo aan. Dus ik zat al vrij snel te denken: aan, nou, dan moet ik iets gaan doen in uh, wat we dan tegenwoordig de NGO-wereld noemen de niet-governementele organisaties. Uh, toen had ik ook nog het idee, en daar wil ik verder niemand, uh, over niemand kwaad spreken het waren mijn ideeën uh, als 16-jarige of zo dat moet dan ook wel een beetje een professionele organisatie zijn. Op dat moment had ik er dan, kon ik er dan zelf twee bedenken. Dat was Greenpeace of Amnesty International. En dat had ik toen zo, die middelbare school al een beetje in mijn hoofd gezet dat het zo zou lopen. Um, ik ben tijdens mijn studie uh, filosofie. Um, moest ik in. Nee, ik moest niet per se. Ik, ik kon mijn vervangende dienstplicht toen gaan doen. O ja, dat had je toen nog. Ik, had dienstplicht. dat, ja, ik was ja. dienstplichtig en ik had geweigerd. Ja. Uh, dus je moest vervangende dienstplicht doen. Een van de plekken waar je dat kon doen was Amnesty. En ik was daar toen toevallig een paar jaar vrijwilliger. Dus ik heb daarop gesolliciteerd. Ben daar aangenomen. Uh, nou, toen ben ik af en toe nog wel weer weggegaan en iets anders gedaan. Maar eigenlijk sinds die tijd bij Amnesty gewerkt. Ja. Was dat vanuit idealisme dat je of Greenpeace of Amnesty. Nou ja, Amnesty... ja, was het. Ja, waarschijn, waarschijnlijk idealisme. Ja. Uh, kwam dat van thuis? Van maar het thuis? kan ook een negatief idealisme geweest zijn... in de zin van, ik, ik zie niks in de commerciële sector... en ambtenaar lijkt me ook niet. Dat weet ik, ja. dat weet ik eigenlijk, <laughs> eigenlijk niet meer precies. Nou, dat je maar, alles had <laughs> alleen ja, dat over. Ja, dan hou je dat over. Ja. Uh, maar, maar kwam het van huis uit? Uh, zijn jouw ouders ook uh, idealisten? Uh, dat zullen ze zelf, denk ik, uh, zeker zeggen, ja. <laughs> ja? Uh, nou, en... idealisten, ze, ze zijn politiek actief geweest. En, uh, en waar, maar waarin? heel lang, heel lang uh, geleden. En daarna uh, was mijn vader gewoon had een, een eigen bedrijf. Dus, uh, maar in welke zin waren ze politiek actief? Uh, uh, in een politieke partij. In welke? CPN. CPN, ja. Alle, en... Allebei? Uh... Uh, ja. Tot, tot wanneer waar is dat? Ah, Tot ergens. Jaren 50. Ja, ja. ja. Toen had, nou ja, de CPN was natuurlijk uh, altijd uh, een. Uh, ja, laat ik zeggen, door Moskou uh, geïnspireerd. Ja, maar goed, het was in die tijd natuurlijk het was verzetspartij geweest, Nou ja, dat bedoel ik en, ja, dus ja, het, het en, was na en, de oorlog... Die, die, ja. die moeilijke tijd na de oorlog van een verzetspartij, ja, maar... De waarheid en, is geloof ik zelfs uh, nog een tijdje de grootste krant van Nederland geweest. Ja, net en, na de oorlog. En, en ik herinner mij uh, bij, mijn, uh, bij mijn opa... Uh, uh, borden op het balkon in Amsterdam, stem CPN lijst 5, weet ja, je, hè? Dat, ja. was, dat, was, dat was een redelijk grote, of een middelgrote partij. Ja. Uh, maar het is Leuk dus, om het over te hebben trouwens, bij het GroenLinks congres nu vandaag. Maar goed, ja. uh, <laughs> maar <laughs> dat komt dus ja, daaruit voort. Daaruit voort had ik, weet ik er nog wel uh, al vanaf de lagere school ook wel een soort belangstelling daarvoor. Dus ik, ik las daar op de lagere school al uh, las ik boeken over de geschiedenis van Rusland. Uh, en ik had al heel snel het idee ook dat er toch iets niet klopte. En hoe, ja. hoe, hoe kwam je op dat idee? Ja, je, je, je, je las natuurlijk toch wel dingen over... Uh, nu heb ik een beetje over mijn middelbare schooltijd. Begin middelbare schooltijd. Je las natuurlijk dingen over, de, uh, nou ja, over gevangenschappen, over, uh, over dissidenten en zo. Ja, je hebt toch een beetje het idee dat... een utopia met erg veel gevangenissen, daar moet toch iets mis mee, mee zijn. Ja. Uh, en ja, misschien dat ik er eigenlijk wel vanaf... Uh, ik denk wel vanaf jongs af aan, wat dat betreft, uh, een, een soort... Uh, uh, wantrouwen heb gehad tegen allerlei utopisch denken... en, en al te romantische politieke ideeën. Het uh, is dus niet een heel erg groot geloof van... Nou, als we hier even links gaan, daar even rechts, dan vijf meter recht doorlopen... dan zijn we bij de ideale wereld zonder dat de slachtoffers vallen. Dat geloofde ik al heel snel niet. Ja, En als je dan toch, uh, om daar even op terug te komen... Op, bij een soort idealistische organisatie wil werken... dan kom je misschien wel uit bij een organisatie als Amnesty... Wiens idealen in zekere zin ook uh, redelijk uh, beperkt uh, en concreet zijn. Ja, en misschien ook wel utopisch. Nou, voor een deel misschien utopisch, maar dat is dan wel... Nee, dat is eigenlijk niet utopisch. Want het is eigenlijk maar een heel klein... Utopia, zou je kunnen zeggen. Amnesty zegt niet, als we dit en dit doen, komen we in de, uh, in, in, in de mooie, perfecte wereld terecht. Dan, dan, dan uh, leiden we u naar het paradijs. Dat nee, maar Amnesty zegt natuurlijk wel dat in een beschaafde ideale wereld geen uh, gewetensgevangenen zouden moeten zijn. Dat de mensenrechten moeten worden ge uh, gerespecteerd. Dat er geen doodstraf uh, ja, wordt vertrokken. Ja, maar Amnesty zegt, zou, zou dat woord ideaal dan net weglaten? In een beschaafde ja, ja. wereld doe je het zo, of dat een ideale wereld is, daar gaan wij niet over. Want al die idealen zijn anders. Ja. Maar weet u, uh, een beetje flauw gezegd, maar uh, sluit elkaar niet op. Ja, nou dat, om, dat om die politieke worden. mening. Ja. Of u nou van de linkerkant, of de rechterkant... of van de andere kant bent. Hoe komt het dat, dat dat toch gebeurt? En dat dat niet alleen nu gebeurt... en niet alleen in 1961... maar dat het... het is nooit niet gebeurd eigenlijk. En, en dan hebben we het niet eens alleen over opsluiting... maar we ja. zijn natuurlijk... Uh, uh, kopje kleiner maken. Dat, uh... Ja, je ziet daar misschien in terug... en dat is ook waarom ik zeg dat, dat, dat Amnesty misschien niet zo utopisch is... je ziet daarin terug dat... Of je ziet daar misschien in terug, om een beetje voorzichtig zijn. Uh, dat macht heel vaak toch op dezelfde manier werkt. En dat het niet zo ontzettend veel uitmaakt dan... Uh, vanuit welke ideologie die wordt uitgeoefend. Um, um, dat, dat, het is als het waar in de mens ingebakken... Uh, ja, of in de mens, of in systemen, of in politiek. Uh, maar ja, zodra uh, mensen uh, samenleven, dan wordt het dan een systeem natuurlijk. Ja, en dan, nou ja, goed, en dan ontstaan er spanningen, fricties. Uh, er ontstaan belangen, uh, er ontstaan coalities, er ontstaan machtsverhoudingen. Uh, en als die niet gecontroleerd worden en als daar geen toezicht uh, op is... op die uitoefening van de macht uh, en als die steeds meer zijn gang kan gaan... dan ontspoort hij. En dat maakt niet zoveel uit of die links of rechts is. En dat is natuurlijk niet zo'n originele gedachte. Want dat is de hele gedachte achter uh, scheiding, de, uh, scheiding der machten. Systemen van checks and balances. Uh, je, je kiest een regering, je hebt een parlement dat er toezicht op houdt. Je zorgt dat je die regering na een aantal jaren ook weer weg kan sturen. Uh, je hebt een onafhankelijke rechterlijke macht. Uh, om die alle twee uh, die, die, die machten een beetje in de gaten te houden. En de burger of de individuele burger daartegen te beschermen. Dat Zie je het over terug. En overal waar die uh, checks en balances en machtenscheiding... allemaal niet zo heel erg goed in elkaar zit. Uh, daar zie je vaak dat er uh, iets van uh, een, een machtsmisbruik plaatsvindt. Ja, en dan zijn het natuurlijk meestal mensen... Uh, met niet zulke goede posities, met niet zoveel geld... Uh, met niet zoveel vrienden... die niet tot de meerderheid van de bevolking behoren... die daar als eerste het slachtoffer van zijn. Daar beschermen die mensenrechten tegen. Ja, dus dat is... De scheiding van, uh, uh, van, van machten. De, je hebt aan de ene kant uh, de parlementen de, uh, waar de wetten worden gemaakt. Ja. En de uitvoerende macht. die uh, De regering. En ja. De regering. En dat moet uh, de een moet de ander controleren. Uh, nou ja, ja, en dan heb je natuurlijk nog de derde, de rechtelijke macht. Die ja, vanuit die, die het inderdaad denken uh, van zoiets als amnesty natuurlijk vrij belangrijk is. Want ja, je kan met z'n allen wetten en verdragen maken. Uh, maar er moet worden toegezien dat ze nageleefd worden. Ja, als iemand ertegen protesteert en degene uh, die moet uitmaken... of de wet of het verdrag wordt nageleefd... dezelfde is als degene die hem moet uitvoeren en dezelfde is als degene die hem gemaakt heeft... weet je wel een beetje welke, welke, welke ja, conclusie het zal worden. Nou, nou hoorde ik laatst een Nederlandse parlementariër zeggen... Uh, dat, uh, dat die de, de, de, de mazen van de wet gingen zo opzoeken. Ja. Dat, dat is voor iemand die de wet maakt natuurlijk een eigenaardige opmerking. Uh, dat is nou typisch een van die dingen waar Emmers niet zo snel een mening over zal hebben. Uh, ik weet niet of dat zo... Ja, ik ik nou ja, weet dat het dat is, gezegd is, werd. Ja, uh, het, en, uh, het, het getuigt in zekere zin van een... een ja, maar de mazen van de wet is in ieder geval nog iets anders dan een wetsovertreding. Ja, oké, okay, maar goed, het gaat erom... Uh, dus er wordt een wet gemaakt. en Dan zou je niet verwachten van iemand die uh, lid is van het parlement... om te zoeken hoe, hoe je die wet kunt uh, omzeilen. Ja, dat is, om zeilen, is misschien niet zelf nou als ja, Dat is dat maar... een beetje precies wat, wat bedoel je nou met de mazen van, uh, van de wet. Maar het, het, het klinkt niet als uh, integere wetgeving. Nee, In de zin nee. van wetmakerij. Nou ja, nee. Misschien is het... Nou, laten we niet al te, te, te somber worden. Ja. <laughs> maar misschien is het wel het begin van, hè, van de, de afgeleidende schaal... waar, waar andere uh, landen in terecht gekomen zijn in de loop van uh, de lange oh, geschiedenis? Nou ja, je moet, uh, ik denk wel dat je daar uh, voor moet opletten. Het is natuurlijk altijd, het is altijd heel erg moeilijk om te voorspellen... Uh, wanneer je op het hellende vlak zit en waar je op het hellende vlak zit... en <laughs> of je ja. nog terug kan of naar beneden roetje, et cetera, et cetera. Uh, maar ik denk wel dat uh, staten, uh, regeringen, parlementen, politici... Uh, er goed aan doen om... Uh, uh, om, om, om zuinig te zijn op dat soort ideeën, inderdaad, als uh, dat je een macht hebt, dat je macht moet controleren, dat je uh, daarvoor dus een machtenscheiding hebt en dat die onafhankelijk is van elkaar. Uh, en dat je dus bijvoorbeeld ook een onafhankelijke, rechterlijke macht heeft, die, uh, die echt kan toetsen. Ja. En, en, en daar zie je, je ziet daar twee dingen op het ogenblik. In, in Nederland, maar ook elders in de wereld wel. Je ziet aan de ene kant een soort uh, ja, een verzet ontstaan tegen die rechter, zo hier en daar, ook in de politiek. Je ziet ook een verzet ontstaan tegen misschien wel met name de internationale rechter. en toezichthoudende mechanismen van de Verenigde Naties, et cetera. In een soort nationalistische ideeën van. Nou ja, wat bijvoorbeeld fundamentele rechten zijn... wat grondrechten zijn, wat mensenrechten zijn... dat maken we hier in dit land... of dat nou Nederland of een ander land is... dat maken we zelf al uit. Hè. Daar hebben we eigenlijk onze rechten niet voor nodig... en zeker een internationale rechten niet voor nodig. Nou, dat is vanuit een perspectief als dat van Amnesty... zijn dat vrij gevaarlijke gedachten. Ja. Wat zijn op dit moment uh, de, de, de, de, de plekken op de wereld... waar de aandacht van Amnesty International... Uh, Um, vooral naar uitgaat? Mm, vele, maar uh, natuurlijk het Midden-Oosten. Mm -hmm. Kijk wat er op dit moment in Syrië gebeurt. En ik zou bijna zeggen, kijk vooral wat er in New York gebeurt... en niet in New York gebeurt. En dan doe ik natuurlijk op, uh, op de Veiligheidsraad ten aanzien van Syrië. Uh, dus dat is een situatie die ons ernstig bezighoudt. Eigenlijk ook natuurlijk nog wel de rest van de, van, van de Arabische regio. Dus vandaag is het een jaar geleden... Uh, als we het toch over verjaardag hebben, een jaar geleden dat uh, de heer Mubarak uh, vertrok uh, als president. Uh, iedereen opgelucht, blij, mooi. Nou, dan heb je weer het utopische denken. Uh, het, het volk staat op straat en nu worden we allemaal gelukkig. Nee, natuurlijk worden we niet allemaal gelukkig. De heer Mubarak is weg, maar de militairen achter hem, die zitten er nog steeds. Uh, hebben nog steeds redelijk veel macht. Uh, er uh, worden nog steeds mensen, ook na Moebark, opgepakt, uh, opgesloten... Uh, berecht voor militaire rechtbanken... alleen vanwege uh, vrijheid van meningsuiting, hè, bloggers, et cetera. Dus dat is zeker iets wat ons bezig blijft houden. Uh, China is natuurlijk een, een, een land wat ons de laatste jaren... Uh, uh, meer dan bezig heeft uh, gehouden. En de ontwikkeling van mensenrechten daar... Uh, en de invloed die China heeft op andere mensenrechten-situaties... Uh, Quantanamo B nog steeds een, ja. een issue. Uh, dat is ook een van de dingen die wij echt als onze taken beschouwen als Amnesty. Is als zaken uh, ja, uit de publieke belangstelling uh, lijken te verdwijnen... om dan erop te blijven wijzen dat iets nog steeds niet helemaal is opgelost. Hè. Nou ja, en daar is natuurlijk Quantanamo een schitterend voorbeeld van. Uh, het was een enorm gedoe over Guantanamo, jarenlang toen president Bush aan de macht was. En toen kwam Obama en die zei ik ga het sluiten... Uh, nou, de halve wereld was een fan van Obama, dus dat was prachtig. En daarna verdwijnt zo'n issue. Uh, uh, maar Quantanamo niet. Maar hoe komt het dan, als we dan praktisch kijken, hoe komt het dat, dat dat niet gesloten wordt? Dat Obama dat niet voor elkaar krijgt? Ja, dat heeft natuurlijk voor een groot deel met... Uh, interne Amerikaans politiek te maken. Uh, een beetje, wat, wat denk ik een probleem is met, met het hele Quantanamo-dossier... Uh, is dat het een... Misschien eigenlijk zou je wel kunnen zeggen... het is ooit begonnen als een PR-operatie... en het is falikant mislukt als een PR-operatie. Ze werden allemaal mensen opgepakt... die helemaal niet opgepakt hadden moeten worden. Maar vanaf... Dat was kort na 9-11. Ja, dat was kort uh, na 9-11. Uh, maar is het niet een beetje cynisch om te zeggen... een PR-operatie? Nou, ja, is het cynisch? Kijk... Um, want, want je bedoelt, daarmee wilde de Amerikaanse ingevoud. regering toen laten zien... dat ze, dat ze echt werk maakten van de strijd tegen de terroristen. Ja, en dat ze, en dat ze belangrijke mensen in de handen hadden. Ja. Nou hadden ze dat? Nee, dat hebben ze dus heel lang niet gehad. In het begin ja. van die operatie. Hè. Er zijn, uh, Afghanistan werd binnengevallen in, uh, vanaf oktober 2001. Uh, dat wordt voor een grootste deel gedaan door de Noordelijke Alliantie. Dat waren Afghaanse strijdgroepen. Uh, uh, die hebben redelijk wat mensen opgepakt. Die hebben ze overgedragen aan de Amerikanen. Uh, nou, we weten inmiddels, dat is al een paar jaar bekend... Uh, daar hebben ze ook gewoon geld voor gehad. Dus als je iemand overdroeg aan Amerikaanse troepen... van nou, kijk eens wie we gevangen hebben... kreeg je een paar duizend dollar. Die Amerikanen op dat moment, die daar waren, die militairen... We hadden geen idee van hoe Afghanistan in elkaar zat, wie wie was, et cetera. En die Noordelijke Alliantie, ja, dat waren vrijheidsstrijders. Maar ja, het waren ook mensen en lui die je net zo goed leiders van criminele bendes kon noemen. Uh, hmm. Die gewend waren in, uh, uh, in narcotics te handelen en noem maar op. Um, dus die wilde ook best wel af en toe een buitenlander arresteren en zeggen: kijk eens dus wie we hier hebben. Als ja. ze toch die kant op moesten. Ja, en je, en je kon er geld mee verdienen. Dus, nou, dus de, maar de mensen die uiteindelijk dan daar op, uh, Afghanistan, of in Afghanistan gearresteerd waren en op Guantanamo terechtkwamen. Uh, ja, die zijn natuurlijk wel door, toen tijd door, door Rumsfeld en, en, en Cheney. Die, die, die zijn allemaal van: dit zijn mensen die hebben. Uh, die zijn uh, moordend en martelend. Uh, op heterdaad op het slagveld betrapt. Uh, bloed aan hun handen. de worst of the worst. de ergste van de ergste. Ja, en dan moet je dus een paar jaar later gaan zeggen. Nou. ja, ze hebben eigenlijk niks gedaan. Maar dat, dat gaat niemand meer geloven. Dus er zit een, een, een groep mensen die. Uh, die je niet en zomaar in de, in de Verenigde Staten kan gaan opvangen. Want uh, er is geen politicus meer die zegt... nou kom maar in mijn uh, dorp, in mijn stad, uh, nee. in, in mijn staat wonen. Die mensen moeten ook herkozen worden. Dus de, de, er is vanuit het congres en vanuit de, de, de, de staten in de Verenigde Staten... Uh, is, is er een soort blokkade gekomen van... Ja, ze komen hier het land niet in, daar gaan wij niet aan meewerken. Aan de andere kant zijn er een heleboel andere landen tegen Obama... Ja, het is jullie probleem. Ja, wij wij ze het zelf ook op. Ja. En, nou ja, dat is nog het meest cynische van het verhaal... er zitten een aantal mensen op Guantanamo die willen de VS niet terug naar huis sturen... want als je ze terug naar huis stuurt... dan zouden ze wel eens gemarteld kunnen worden daar. Dat is ook wel grappig. Hm. Ja, het is voor die mensen erg, maar het is wel een ironisch verhaal natuurlijk. Ja, ja en een klein padstelling. En, en die padstelling heeft Obama niet kunnen... Uh, niet, niet kunnen, op, kunnen doorbreken. nee. En heeft Amnesty... Ik zal nog even tegen de luisteraar zeggen met wie ik zit te praten. Dat is uh, Lars van Troost, hoofd van, uh, nee, uh, van uh, politieke zaken. Vroeger ja. was je hoofd externe ja. betrekking. Nu politieke zaken en persvoorlichting. Um, die, um, heeft, heeft Amnesty dan voor dat soort dingen ook een praktische oplossing? Uh, Het, wat, wat zeggen jullie? Uh, stuur die mensen dan naar een... Uh, nou ja, kijk, een van de dingen wat wij in ieder geval altijd gezegd hebben... en wat nog steeds niet, uh, niet gebeurd is volgens mij, is... Uh, vraag ook eens aan die mensen wat ze zelf willen. Je zit daar met mensen die daar niet... een groot deel, hè, dat gaat niet over iedereen, een groot deel... die had daar überhaupt niet moeten zitten. Uh, ga nou eens een, een oplossing zoeken waarbij je dan ook betrekt. Dat is één. Uh, twee, denk ik inderdaad wel, maar goed, dat kunnen wij ook niet doorbreken... Uh, de doorbraak moet komen vanuit het Amerikaanse politieke systeem zelf. Kijk, als je mensen niet terug kunt sturen naar huis... Uh, dan is de verantwoordelijkheid in eerste instantie ligt die bij de VS natuurlijk... om daar mensen op te nemen. En je zal zien dat als dat niet gebeurt... dan zal natuurlijk de buitenlandse bereidheid om het probleem uiteindelijk op te lossen... Uh, uh, die zal alleen maar minder worden. Ja. Uh, en ik denk dat dat minder wordt in de loop der tijd. Het de, de, de, de, de, de aantal gevangenen op Guantanamo, dat is ooit rond de 700 geweest, is nu nog iets van 177 of zo. Uh, ja, je komt met een soort. Dat klinkt heel vervelend, maar je komt als het ware met een soort restgroep te zitten die niemand meer wil hebben. En. Als daar niet een oplossing in de VS voor gevonden wordt, dan denk ik dat het eh, ontzettend moeilijk gaat worden om Guantanamo te sluiten. Nou, Obama heeft inmiddels ook alweer aangegeven dat hij eigenlijk Guantanamo helemaal niet wil sluiten. Een aantal mensen zullen daar ook wat hem betreft moeten blijven. Um, en lang niet iedereen daarvan zal berecht gaan worden. Zoals dus je alles bij elkaar optelt, is het cynische dat het verhaal over Guantanamo van Obama niet zo ontzettend veel verschilt. Van het verhaal van Bush. Ja. Dat is wel iets, inderdaad, om stil van te worden. Hè. Het, is, ja, het woord cynisch is al een paar keer gevallen. Maar cynisch, dat zit waarschijnlijk. dat zit dan kennelijk ingebakken in. in hoe, uh, hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. hoe mensen met elkaar omgaan. hoe systemen werken. Daar, misschien is cynisme of het cynische of ironische. Voorvallen, om het dan wat uh, lichter ja. uit te drukken. Misschien is dat dan een soort restproduct van, van onze beschaving. Ja, maar wat, wat ik eerder zei, misschien hoort het er ook wel bij. Daar waar, want ook, ook dit gaat natuurlijk weer gewoon over macht en machtsuitoefening. Daar waar macht uh, wordt uitgeoefend, daar waar, be, daar waar belangen botsen... Uh, zal je zien dat mensen uh, niet altijd netjes met elkaar omgaan. En dat niet netjes met elkaar omgaan, dat kan ook ontaarden in foltering. Ja, en daar moet je dus iets pro proberen tegen te doen. Uh, ga je dat dan uitbannen? Nee, dat denk ik niet. Het uh, betekent dat je er niks aan moet doen? Nee, dat betekent het ook niet. Want uh, ja, ik, ik, ik heb het ook eerder was vergeleken met de brandweer. Uh, de brandweer is nodig. Je weet dat er altijd weer brand komt. Je ja. kan ook zeggen: nou, ja, schaf die weer maar af. Dat is natuurlijk toch ook flauwekul. Ja. Ja, je zal hem elke keer weer moeten blussen. Geblust, dan heb je je klus geklaard. Wetende dat het gewoon een volgende keer weer ergens anders gebeurt. En dat heb je natuurlijk ook gezien bij, uh, uh, bij uh, de, de, de, in de geschiedenis. Uh, sommige regimes uh, plegen ernstige mensenrechten schendingen. Nou, bijvoorbeeld uh, vroeger de Sovjet-Unie. Uh, dat is nu. Uh, nou, het is in Rusland nog lang niet opgelost. Maar het is in ieder geval natuurlijk niet, niet, niet meer vergelijkbaar met uh, de grote Stalinistische periode. Uh, mooi. En dan vervolgens duikt het weer in andere landen als het ware de kop op. Ja, dus uh, niemand die... had gedacht dat de VS. Vijftien uh, jaar geleden had iemand gedacht dat de Verenigde Staten nog weer zou gaan martelen. Nee om politieke redenen dat er dan ook nog even bij gezegd, dat is niet gewoon uit de hand gelopen politiegeweld. Nee, dat hadden heel weinig mensen verwacht. Ja. Het gebeurt wel weer. Uh, Daarna is het weer uh, gestopt, gewoon een stuk minder geworden. Uh, en dan gaat het weer eens anders gebeuren. Dus om die vergelijking met brandweer uh, even door te trekken, Amnesty uh, International als, als brandweer, dan uh, ja, je je, kan, je hebt ook geen ideale wereld waarin geen branden voorkomen, dus Nee, waar Amnesty voor staat of tegen strijdt, dat zal er ook altijd zijn. Dat zal er waarschijnlijk altijd zijn. Kijk, niet alles. Hè. Ik bedoel, Martel is iets anders dan bijvoorbeeld de doodstraf. De doodstraf, daar zie je, daar is een trend naar afschaffing. Nou ja, ja ook, oh, ook niet overal. Ja, nee, nog lang niet oh, overal, nee, maar oh. he, dus, uh, een meerderheid van de landen in de wereld. Uh, ja. uh, en dat, is, uh, dat worden er elke jaar een paar meer. Dus die doodstraf... die nou, dat, daarvan zou je kunnen zeggen, die wordt misschien wel eens. Uh, dat wordt misschien wel eens helemaal bereikt dat die afgeschaft is. Uh, maar zaken als een oneerlijk proces. Uh, ook zaken als discriminatie. Uh, en, en dus ook helaas zaken als foltering. Die zullen elke keer weer ergens de kop opsteken. En dan moet je het elke keer opnieuw bestrijden. Daar help je elke keer weer uh, mensen mee. Dus het is het waard om dat te doen. Je moet, niet alleen, je moet alleen niet het idee hebben. En dat je het dan voor altijd kwijt bent. Nee. En, dat dus, niet, en dat je dus niet meer waakzaam hoeft te zijn. Er zijn dus dingen waar uh, de mens van kan leren. Hè, de, de, om de beschaving uh, vooruit te helpen. Maar ja, er wordt ook gezegd, de geschiedenis herhaalt zich. Dat, dat blijkt dus ook uh, in, in, in dit soort gevallen. Ja, maar er wordt ook wel eens gezegd, de, de geschiedenis herhaalt zich... maar nooit op, op dezelfde manier. Ja, of uh, op dezelfde plek. <laughs> of op ja. dezelfde plek, ja. ja. Is het trouwens, wat dat betreft, uh, verwonderlijk dat... Uh, we hadden het net alleen even over de Veiligheidsraad... dat uh, het juist Rusland en China zijn die tegen ingrijpen in, in Syrië uh, zijn? Nee, daar zijn natuurlijk zijn verschillende redenen voor... en. Uh, dat komt niet echt als een hele grote verrassing, denk ik, voor veel mensen. Misschien komt het als een verrassing hoe hard ze zich opstellen... maar hun basishouding niet, denk ik. Uh, het is natuurlijk bekend dat zij het idee hebben... Uh, dat andere staten, in het geval van Libië... toen er wel een Veiligheidsraadresolutie kwam... die resolutie eigenlijk misbruikt hebben... om veel te veel te interveneren en ook politiek te interveneren... in wat er vervolgens in Libië gebeurde. Ja, dus ze hebben Rusland en China zeggen... we gaven een mandaat... Om de Libische burgers te beschermen. En wat jullie, Verenigde Staten, NAVO, ermee gedaan hebben, is uh, regime change. Zorgen dat er een andere regime komt. Uh, dat was niet de bedoeling, dat moeten we nooit meer hebben. Uh, een beetje simpel gezegd, jullie hebben ons in de maling genomen. Nou, hoe kunnen we dat voorkomen? De volgende keer gewoon nooit meer zo'n resolutie aannemen. Want als er geen resolutie is, kan je me ook niet verkeerd interpreteren. Nou, dat is. Eén deel van het verhaal, en dat is wat je dus nu ziet... en dat is waarom sommige mensen dus nu zeggen... Uh, de bevolking van Syrië betaalt de prijs voor Libië. Ja, want het, uh, het moorden gaat daar gewoon door. Da, ja. Het past in een wat langere lijn... en die is voor Amnesty vanuit een amnesty-perspectief zeker zorgelijk... is dat je ziet dat een aantal staten... en Rusland en China horen daar ook wel bij... Uh, eigenlijk teruggrijpen op het idee van. Uh, een klassiek idee van soevereiniteit. Uh, wat er in een land gebeurt, hmm. dat is niet de zaak van andere landen. Daar moet je je niet mee bemoeien. En ook vanuit die gedachte uh, ben je dus dan heel terughoudend. om in Syrië uh, in te grijpen, te interveneren. of al te veel te, te, te beïnvloeden. Uh, en dat is een trend die je wel wat terug ziet komen. Uh, de laatste jaren. Een, een, een, een grotere verdediging van de nationale soevereiniteit. Nou, als je bedenkt dat mensenrechten, in ieder geval sinds 1948... een soort internationaal idee is en vooral erom gaat... we houden internationaal toezicht op hoe mensenrechten... in een land worden nageleefd, ja, dan zie je dat daar die ja, ja. twee ideeën en botsen. Hoe, hoe ver staat, uh, staat dat van de opkomst van nationalisme... zoals je dat hier en daar ziet, populisme? Is, is dat daar een verlengde van? Of een voorloper van? Dat heeft wel, wel, wel, wel iets met elkaar uh, te maken natuurlijk. Uh, maar je ziet het op tal van plekken in de wereld. Je, je, je zou kunnen zeggen, je ziet het in Nederland. Kijk naar de discussies uh, die er hier ook uh, vooral vorig jaar... in de kranten gevoerd zijn over uh, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. He, toch ook een aantal mensen, commentatoren, uh, politici zeiden... dat Hof moet zich niet zoveel met ons bemoeien... Uh, uh, uh, Nederland kan zijn eigen boontjes wel doppen. We hebben dat, nou, eigenlijk komt het dan erop neer. Wij hebben dat toezicht niet nodig. Uh, een land als China uh, heeft ook zo'n uh, zo opstelling. Uh, je ziet een, een, als je China en Nederland vergelijkt... zie je dat ze voor een, een behoorlijk deel dezelfde mensenrechtenverdragen hebben geratificeerd. dus zich aan dezelfde verplichtingen hebben gebonden. Alleen dat een land als Nederland dan veel vaker uh, internationale toezichtsmechanismen uh, toelaat. Uh, waar China zegt, nou nee, dat hoeft niet. Wij houden ons wel aan die verdragen, maar of we er aan ons aan houden... dat maken we zelf wel uit. Hmm. En hoe we ons eraan houden. Dus je ziet inderdaad wel een soort druk ontstaan... vanuit verschillende landen en vanuit verschillende politieke ideeën... en achtergronden, denk ik. Dus je kan het niet allemaal op één hoop gooien... maar het, het resulteert wel allemaal in inderdaad een beweging naar... Uh, wij maken in dit land, in land A of B of C... wij maken zelf wel uit... Uh, hoe we de zaken hier regelen. En is dus ook hoe wij de mensenrechten respecteren. Dan kan je van buiten zeggen, nou, het is meer de vraag of jullie het doen. Uh, maar ik zeg nee nee, dat, uh, laat dat nou maar aan ons. En dat zie je dus ja. in China bijvoorbeeld heel sterk. Is dat, is dat misschien een, de uitvergroting van wat we ook zien... Hè, in, uh, in onze samenleving, uh, de crisis van het gezag... Uh, we accepteren geen gezag meer. Uh, mensen worden, worden boos op de docent als die hun, uh, hun zoon of dochter straf geeft. Uh, we accepteren eigenlijk niet meer dat iemand uh, zegt van... dat doe je niet goed, je moet het... of, of misschien niet, je ja. moet het, maar zou je het niet zo, zo doen? En, en dat je dat dan in het groot op die, op die staten... Uh, hoe staat er zich... Op ik hun eigen denk, soevereiniteit. Die, ja, ik weet niet of die verschijnselen samenhangen. Want wat je nu zegt, gaat natuurlijk heel erg over uh, hoe burgers onderling uh, met elkaar omgaan. Nou ja, niet, en, niet uh, alleen onderling, maar ook ten opzichte ja, van de en staat. Ten opzichte en van uh, de staat, maar uh, daar, is het, daar is het de burger die zegt: uh, bemoei je niet mee. Uh, in het andere geval zijn het uh, staten die uh, tegen elkaar zeggen: uh, bemoei je met je eigen zaken. En de interne aangelegenheden hier zijn mijn zaken. Maar het gaat natuurlijk, dat gaat natuurlijk om meer. Kijk, het, het, in het laatste geval gaat het ook gewoon natuurlijk puur om, uh, om belangen. Uh, Rusland, China en ook andere landen zeggen natuurlijk niet alleen om redenen van Syrië. Laten we ons niet met de interne aangelegenheden van Syrië bemoeien. Die zeggen het ook om zichzelf willen. Tuurlijk, die... Laten we ons niet met de interne aangelegenheden van China bemoeien. Ja. Uh, dus daar zie je gewoon wel weer een, een, een, een ja, klassiek eigenbelang opkomen. En of je die nou zou moeten verbinden met allerlei maatschappelijke verschijnselen... zoals we die hier zien of menen te zien in bijvoorbeeld Nederland... Dat, dat vind ik hem moeilijk. Dan moet je een socioloog uitnodigen. Maar dat, dat vind ik hem moeilijk om daar heel hard je haap te zeggen. Dat doen we de volgende keer. We zitten nu in ieder geval met uh, Lars van Troost, hoofd uh, Politieke Zaken en persvoorlichting van Amnesty International. Even een ander onderwerp, uh, natuurlijk wel over Amnesty. Hoe komen jullie eigenlijk aan het geld? Want uh, Amnesty is een, een wereldwijde organisatie. Jij ja. bent van uh, Amnesty International Nederland. Ik neem aan dat er uh, in, in talloze landen uh, afdelingen bestaan ja. van, van Amnesty. Hoe, hoe wordt dat allemaal gefinancierd? Uh, dat wordt gefinancierd door uh, mensen die lid zijn van Amnesty... Uh, bijvoorbeeld. Hoeveel uh, zijn dat in Nederland? In, in Nederland is dat rond de 285.000. Uh, uh, en dat wordt gefinancierd door bijvoorbeeld uh, een, uh, zaken als collecten. Die we. Uh, week, de week, ja. Ja, ja. Uh, komende dat week, hè? toeval bestaat toch niet. Uh, komende week is de, is, is de collecte van, uh, van Amnesty. Dan komende. En dus die vertegenwoordigers bij de mensen langs de deur en op straat. En uh, op, op die manier halen we ook, uh, halen we ook geld op. Veel, uh, want vorig jaar was het 1,8 miljoen? Ja. Ook ja. geld? Dat is, uh, dat, is, uh, dat is redelijk veel geld. Uh, Ik bedoel maar is voor, voor correcte Ja. Uh, ja. Uh, maar dat hebben we ook nodig, want AAD is een grote organisatie. Uh, en die organisatie moet veel onderzoek uh, doen. Dat, dat kost natuurlijk ook uh, geld. Uh, dus een groot deel van wat wij hier in Nederland ophalen, komt allemaal ten ten baten van de internationale organisatie van Amnesty. Niet ten van Amnesty. Of niet alleen ten bate van Amnesty Nederland. Uh, en, dat wordt en ten dan... tweede, wij zijn dus een organisatie... die voor zijn acties en onderzoek geen geld van overheden uh, krijgt. Uh, dus ook niet van Nederlandse, nee. van de Nederlandse overheid. Zou Amnesty geld van overheden accepteren? In een heel beperkte mate, soms voor educatieprojecten, et cetera. Maar wij willen juist voor, de, voor het onderzoek en onze acties uh, willen, wij, uh, willen wij onafhankelijk zijn en onpartijdig. Uh, en zeker dus ook van overheden. Uh, en zijn we er dus op uit om zoveel mogelijk uh, dat met, met, met privégeld. Uh, ja, kwartjes en dubbeltjes uh, ouderwets uitgedrukt uh, te financieren. Ja. En, en bijvoorbeeld met een. een goed? Ja, Met, met uh, de uitgave van, uh, in dit geval, een, uh, een vierdubbel CD met uh, werk van Bob Dylan, ja. uitgevoerd door andere artiesten. Ja. De omdrengs, al die artiesten hebben gratis en voor niks uh, meegedaan. Ja, en de opbrengst gaat naar, of een deel van de opbrengst gaat naar Amnesty. Ja, uh, ook, dat, ook met dat soort dingen krijg je natuurlijk wat, wat, wat geld binnen. Maar een uh, grote bulk van geld komt uit mensen die uh, lid of donateur zijn... of eenmalig wat uh, geven of uh, wat in de collectebus gooien. Ja. Dat betekent dus dat, dat wat jullie doen heel veel uh, sympathie uh, ontmoet. Ja, dat denk ik wel. Uh, we hebben zeker, en zeker ook in, in, in Nederland, door de jaren heen heel veel, uh, heel veel steun uh, gehad. Uh, en ook wereld, of in ieder geval wereldwijd is, uh, uh, is Amnesty ook wel, nou, als je het vergelijkt met, met de jaren 60, maar ook nog eens vergelijkt met, met, met de jaren 80 en begin jaren 90, is Amnesty behoorlijk gegroeid, ja. Hoeveel leden zijn er wereldwijd? Ja, het ligt er een beetje aan hoe je dat precies definieert. Want niet overal hè, zit lidmaatschap, etc., hetzelfde in elkaar. Maar je moet ervan uitgaan dat we zo'n 3 uh, miljoen hebben. Ja, ja. Is Amnesty trouwens uh, overal ook gewenst? Ik bedoel, heeft, nee. zijn er overal afdelingen? Nee, China Ik... kunnen we ons moeilijk uh, vestigen. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, Rusland. Een plaatselijke Amnesty-groep op Quantanamo op B opzet is ook moeilijk. <lacht> uh, Rusland zijn we wel aanwezig. Uh, er, zijn, er, zijn, er zijn landen waar we gewoon ons absoluut niet kunnen vestigen. Er zijn landen waar we ons wel kunnen vestigen... maar waar het je af en toe een beetje moeilijk wordt uh, gemaakt. En er zijn landen uh, waar we vrij normaal kunnen opereren. En dat zijn, is, is er te zeggen wat voor soort landen zijn, dat zijn? Zijn dat per definitie de Westerse landen? Of, uh... Nee. Uh, kijk, zien is natuurlijk wel begonnen in... Europa, West-Europa, uh, Noord-Amerika. Dus dat is zeg maar het traditionele gebied waar MD's die in de jaren 60, 70 80, uh, okay. zich ontwikkelde. Uh, daarna zie je dat we uh, afdelingen hebben gekregen in, in Zuid-Amerika, in, uh, in Afrika. Uh, wat minder, denk ik, in zijn algemeenheid uh, in, in, in Azië. Maar het is wel echt een wereldwijde organisatie. Maar nogmaals, zeker met landen, uh, Noord-Korea, uh, Myanmar, uh, China... Uh, waar je gewoon niet kan vestigen. Nee. Dat wil niet zeggen dat je er geen rapporten over uit kan geven, geen onderzoek kan doen. Uh, Amnesty werkt wel op die landen. Uh, en zeker op een land als China. Maar uh, je, kan je, de, je kan er niet makkelijk een nationaal of je kan er niet een nationale afdeling op zetten. Nee, zijn dat bij uitstek de landen waar uh, werk aan de winkel is voor Amnesty? Ja, dat zijn ook. Ja, dat, kijk, dat is meestal wel een indicatie <laughs> ja. uh, dat er voor ons werk aan de winkel dat is. Zou je je kan het alleen denken, niet omdraaien. Ja. Het is niet zo dat als je je ergens wel kan vestigen, dat er daar geen werk voor je aan de nee, winkel nee. is. Wat dat betreft, uh, zijn er in Nederland politieke gevangenen, wat de amnestie betreft? Uh, vandaag niet. Ik weet niet hoe het morgen is, maar. Ja. Denk ik ook nog niet. Maar, ja, ja. maar ons houden ons wel bezig met hier. met, uh, met, met, met, met vreemdelingen-detentie. Ja? Ja, ja, ja. Mensen die uh, in principe in detentie worden genomen. omdat ze uitgezet zouden moeten Maar vaak niet echt uitgezet worden. En dan vragen we aan de overheid. waarom neemt u die mensen dan in detentie? Ja. Um, is het eigenlijk om ze onder druk te zetten. om te verdwijnen? Om de grens over te gaan? Um, in een ander land illegaal te verblijven? Uh, of had u echt. Want dat is de enige reden waarom u dat mag doen. Had u echt zicht op detentie. Nou, dat is in Nederland een, een, een, een, een redelijk issue. Ja. Wordt dat een groter issue? Of, uh... Wordt niet per se een groter issue. Dus, maar het is wel een issue dat wij nu vanaf uh, ongeveer 2008 hier in Nederland adresseren. Uh, en waar toch maar heel mondjes maatontwikkeling uh, in zit. Dus dat moeten we wel elke keer weer... Uh, adresseren op de, op de agenda zetten en, en, en maar weer eens een rapport... Uh, of iets anders overschrijven om te zorgen uh, dat, dat, dat Tweede Kamer en regering... daar aandacht voor blijven houden en daar iets aan blijven uh, doen. En het is ook in, inmiddels natuurlijk al, al lang niet meer alleen Amnesty die daar iets van zegt. Uh, ook ja. andere Nederlandse organisaties hebben er het een en ander over gezegd. Ook uh, Europese en VN-toezichthouders uh, uh, hebben daar kritische opmerkingen over gemaakt... Dus de regering weet wel dat ze er eigenlijk iets mee moet... maar het gaat langzaam. Ja. Uh, Lars van Troost, ik zeg nog maar even met wie ik uh, nu praat... in uh, Nachtvluchten hier op uh, Radio 1. Um, hoofdpolitieke Zaken. Uh, heeft Amnesty wat dat betreft ook een, een mening over een meldpunt... Voor, uh, hoe heet dat ook weer? Moe, moe uh, landers Midden- en Oost-Europeanen... die kunnen... Als je daar overlast van hebt, kun je dat melden op een website. Is dat, is dat nou iets wat. Ja, heeft de Amnesty daar een mening over? Ja, het is niet uh, officieel overheidsbeleid natuurlijk. Nee. nee. Uh, maar dus, dus is er dus, een discriminatoriaal? Ja, het is wel een, een, een, een, heel rare, uh, een heel rare move. Ik ben er niet dat, gelukkig mee. Nee. Maar kan uh, Amnesty daar iets aan doen? Uh, ja, ook daar. Ik bedoel, we kunnen ons mening erover geven. We kunnen er hmm. tegen, uh, tegen protesteren dat dat soort uh, meldpunten worden opgezet. Uh, maar het is, het, het, het, het is iets anders dan het pro proberen te, be te bestrijden van, uh, van wetgeving. Uh, want, uh, of, of, uh, of iemand dit meldpunt op kan zetten... Daar uh, heeft de weer. Tweede Kamer niet voor nodig. Nee, en uh, dat valt misschien ook weer onder de vrijheid van meningsuiting en zo. Ja, uh, kijk, je komt natuurlijk altijd op een gegeven moment wel in het spanningsveld terecht... tussen de vrijheid van meningsuiting en discriminatie. Uh, uh, aanzetten tot haat, et cetera, et cetera. Uh, dus ook de vrijheid van meningsuiting is wat dat betreft niet helemaal onbeperkt. We hebben daar laatst natuurlijk een geruchtmakend protest, of we een protestproces over gehad, ja. de vrijheid van meningsuiting, dat is uiteindelijk met een sisser afgelopen, maar was dat een, een, een, een, een zo'n zo scherp, scherpe scheiding, zeg maar, tussen wat je kunt zeggen en wat je niet meer kunt zeggen? Ja, de scheiding is niet zo scherp. Nee, dat is natuurlijk altijd een, een, een beetje een probleem. Je kan, je, je kan heel moeilijk definiëren... dit kan wel, dit kan niet, helemaal los van de context. Uh, dus je moet daar waar het gaat om... wat dan vaak wordt genoemd het botsen van grondrechten... Uh, moet, je dat heel, moet je dat bijna altijd in zijn precieze context uh, bekijken. Ja. En een politicus uh, kan dus meer zeggen dan uh, een gewone burger? Uh, ja, het gaat niet zozeer om alleen of het iemand, een politicus is... maar of uh, uitspraken een, uh, een onderdeel zijn van maatschappelijk debat. Uh, als het nodig is... Of misschien maatschappelijk debat uh, uitlokken. Ja, natuurlijk, of, of, ja, of, maar dan is het ook, hè, in die mm. zin is het ook onderdeel van maatschappelijk debat. Ja, als je kan zeggen, ja, ik zeg dit want ik wil daar een maatschappelijk of een politiek debat uh, over hebben. Dan is, dat, uh, dan is het nog weer iets anders als dat je zegt, ja ik zeg dit omdat ik gewoon lekker zin had in een potje schelden En verder heeft er ook, verder ook niemand belang bij. Want dan is er dus ook een, een, een gering tot niet maatschappelijk belang bij ja. die uh, uitingen. Ja, en die, uh, dat belang is er nu wel als je te maken hebt met politici. Want he, die, ja, dus je, je kan me zeggen, bijna uit de aard van hun werk uh, Moeten hun, ze, kunnen is, ze is zeggen, dat wat... belang ik moet gaan afronden. Het is ineens alweer uh, 2,5 minuut voor zeven. Uh, zoals gebruikelijk uh, hebben we hier het doosje vol geluk. Je ziet dat is prachtig uh, vormgegeven met echt uh, uh, handgewoven <laughs> papier en zo. Daar zitten uh, st strookjes in. Die moet je met de pincet even moet je er eentje uithalen. En dan... Uh, Ga ik alvast de uh, afkondiging doen. Uh, want de uh, nachtvluchten van oproep Max is alweer voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 11 februari 2012. In het laatste uur was ik in gesprek met Lars van Troost, hoofd uh, politieke zaken en persvoorlichting bij Amnesty International. Volgende week in het thema maand. Onheil versus Voorspoed ontvangt collega Nora... medeoprichter van het Hellinger Instituut Nederland... Jan Jacob Stam. Vragen en opmerkingen? U kunt mailen en via onze site. Dat is nachtvluchten.fm. U vindt daar ook de links van onze gasten. En natuurlijk de prijsvraag van Hans-Jaap Melissen... die vorige week de gast was. Techniek in handen van Jimmy van der Beek. Redactie en regie Barbara Eldert Elbert... Uh, samenstelling Nora Romanesco, presentatie Frank van Dijl. En straks kunt u luisteren naar het NWS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En wat stond er op oh, dat het strookje? Ik al, ja. Wat stond er op het strookje? Geen waar geluk zolang je geen vrede hebt met jezelf. Het hoogste geluk is wellicht het in alle opzichten jezelf kunnen zijn. Nou, Dan stond... nou, zal ik daar de rest van zaterdag nog eens over nadenken. <laughs> je hebt voluit de tijd. Dankjewel. Dank je wel. Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Cornald Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? dat vond ik echt uh, een Dat ja. vond ik nou een beetje verzei. En ja. swingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de avro Nederland 2.